Nu ga je ons uitleggen uh, hoe, dat, wat, hoe dat komt, wat is de oorlog met die kaf, met die samen, maar eerst kaf. De regel 36. We niet bij Airsham en het is daar uitgelegd, daar wat we hebben al geleerd uh, in de Otijot de Rava Menuna Saba. Pagina 45, wat Lamet 11, 31. Shaba'et Sharat Staha Kaf, dat in de tijd toen de letter Kaf wenste, le red af te dalen, 37, mi ala kise, vanaf de troon. En zij zat op de troon, dat is dan in, in Bria. Uh, is da Zea, haki ah, de troon ging beven. we koel cool Armin en alle werelden, 38 is da zo, Lemenaver, die stonden op het punt om, uh, die stonden op het punt om, ze uh, waren bijven, stonden op het punt om te vallen. ki kolak het shruta madrikot 39 zo bazo mirosh at tsilut at sofosiya ali de 40 malkhud de ilyon amet labesh ot ba alken aidad 1 je holale red me koma hij mi madrigat mag regat shigi komat ne shama, afilu rega hada, ki i der f sharla sot, afsa kabam mag wat betekent dat? Beven etc. De taal van de zoger, maar wat betekent dat? 38. Kijk hoe geweldig hij ons dat vertelt. Kikol het kasroet in Bijzonder belangrijk wat hij ons nu vertelt. Geweldige dingen die. Hoe dat in elkaar zit in de boom des levens. Kikol het kasroet in Want de hele verbinding van de traptreden. Traptreden. 39. Zo, baso, de ene met elkaar. De ene met de andere, letterlijk. Mirroj, Van Vanaf de roos van de Atsilut. Ad, sofa, van Vanaf de top van de Atsilut. het at hoofd van de Atsilut. Tot, tot het einde van de Atsilut. Van, van de wereld Atsilut. Hier, alle ideeën al goed. Ik vind plaats. Door de malgoed van de hogere. Erg belangrijk. Dus de hele verbinding vindt plaats. Door de malgoed van, mal van de hogere. Traptreden. 40. Hamid la betachtond Die ingebed wordt in de lagere. Dat weten we ja. De malgoed. Een malgoed van de hogere traptreden. Die wordt ketter. Ja die bekleedt zich. Die wordt als ketter in de lagere traptreden. Daar, daarmee zijn... Alle werelden en alle traptreden zijn met elkaar verbonden. Welke, en wij we weten dat de kaf is maar goed, wat wij daar geleerd bij die Jood van de Rabbam en de Nassaba. Welke, en daarom een, de regel een, de linker kolom Jehoelah, en daarom die letter kaf kon niet af afdalen mim, mimikoma, van haar plaats, de heino dat wil zeggen, Mimatrigaat atregaat van de traptreden, van jirsut. In dit geval is het staat die kaf, die kaf, de letter kaf, is overal, let op, de letter kaf is altijd staat, is, de, is mal goed, maar die kan overal staan, mal goed in elke traptreden, maar in dit geval is dat de kaf, de letter kaf, die staat nieuw in de, de, de traptreden, van de traptreden hier zoet. Waarom traptreden hier zoet? Omdat dat is het niveau van de neshama. Ja, we hebben gezegd, dat het niveau van de neshama is. Uh, die, dus die, de mogen van de neshama ook moesten verbonden worden met, uh, met die Chochma. A hadden zelfs Eén ogenblik kan zij dat niet, kan ze niet afdalen. Waarom niet? Die I.F. drie afzaken, want het is onmogelijk om opondhoud uh, uh, te maken in de traptreden. Alle traptreden zijn verbonden met elkaar. En nou, kijk, als dan die malgoed uh, Afdaalt van haar eigen plaats, dan is er geen verbondenheid tussen de twee traptreden. Dat kan niet. Punt drie na de punt. We gaan samig, dus dat is wat betreft de letter kaf. En die beide let letters kaf en samig, dat is neshama, het niveau van de neshama. We, oftewel, chassadim, we zullen zien van de de dag de dag van de dag de dag de שאנישמה מקבבלת מי חabad חגאד צען ד' אבוים שהם מושפיים ליזונ ב'ת כתנוטא אח' ויסומכין od там שלויף לו מי אצילות לוחץ. Hij verbindt ook die twee die, wat daar ook geschreven werd in de Otyod over de letter kaf en over de letter samig in de Otyod van Menuna Saba. Interessant is dat daar is die, over die letters werd, werd geschreven door Menuna Saba En hier ook hebben we te maken met die Menuna Saba. Drie. We hassamig, en nu ten aanzien van de samig, de letter samig. En de letter samig betekent zelf, de letter betekent steun in het hebreus als je dat uit, vol, voluit schrijft. We hassamig, en de letter samig, lobaal is wensten niet op, op te stegen, Begind, begin de sada om te steunen vanwege het feit dat zij moest steunen, Leen on de naflin, degene die gevallenen zijn. De ha, want zie hier, acht, bli samig, zonder samig, zonder de letter samig, en dat is de samig is ook, als je voluit schreef, dat is steun, zonder de letter samig, lo, jachlin, lemme have, kunnen ze niet zijn, die gevallenen, die dus, die zijn aangewezen op die letter samig. Wie is dan die letter samig? Toen hebben we dat wel geleerd, maar nu kunnen we dat herhalen. Die is samen, samig, want de essentie, of de letterlijk het geheim van de letter samig. De zes, hoe, is, het zijn maar mogen, dat zijn de, Mochin van de neshama, dat is dat zijn de mochin van de ne zelf, dat is chasadim. En she Mekabelet, che han dat zijn de mochin zelf, die, beter te zeggen, zo, so, dat dat zijn de mochin zelf, die de neshama ontvangt van Chabad Hagat van de Abu Yima. Shehem Mushpain lezon baed katnutan. Welke mochin van die zes zie je, van, van de zes firot van de Chabad Hagat van de Abu Yima, de zes Maltin maltin. dan hebben we dat is dan de gematria van Samach. Samach is gematria zestig. En dat is dan de mochin van Katnut. De, alleen maar wanneer Katnut is, dan heeft de aboim alleen maar zesferot. Ja, herinner je nog? Nehi heeft die niet nog niet van de Kilim. En alleen maar Ket, alleen maar Chabad Hagat van Kilim. En daardoor heeft ze alleen maar neferschen Roeg van Lichten. En die ontvangen dan, ontvangen dan. Uh, en dat is dan het neshama shahem moshpahin, dat deze mochen worden gegeven aan de zon bij het katnotan in de tijd van hun katnot dus in de tijd wanneer de zon katnot hebben dan worden die mochen alleen maar het strikt noodzakelijke, alleen maar licht, ne licht uh, van die Zes sferot van de Abu Weimar gegeven aan hen alleen chassadim. Dat is alleen strikt noodzakelijke voor hen dat zij blijven in de atsilut Anders zouden zij vallen van de wereld atsilut naar de Bia. En dat geeft hen alleen het strikt noodzakelijke, alleen chassadim. We som we som hier acht. En zij. Steunen hen, dus eigenlijk deze, deze lichten van Samach, steunen hen, de zon, dat zij niet zouden vallen van de wereld, naar buiten, naar buiten betekent, naar de bia. Dus daarom de letter Samach, ook de letter Samach, wilde niet van haar plaats, Opstehen. Omdat zij is vastgerust aan die plaats van de Abouhima. En die plaats van de Abouhima, dat zijn die zes verrood van de Katnoot, Chabad Chagat van Kilim van de Katnoot. Die twee lichten aantrekken Nefers en Roach, dat is wel uh, dat eigenlijk is altijd gar bij Aboeim van de lichten, En dat is dan noodzakelijk. Het strikt noodzakelijke is aan de zon. Dus dan kon ze ook de letter samig ook niet verplaatsen in zichzelf. Nog de letter kaffe, nog de letter samig. En die beiden waren wel nodig. Waarom waren ze nodig? Ze waren nodig uh, voor, om ingebed te worden in de, in de ziel van de rabbi... Uh, uh, Rabbe Saba omdat hij had gogma, en hij had nood, nodig nog die um, die twee letters dat die ook in hem komen kaf en samig en dat hij dan, dan zou hij dan gogma hebben ingebed met de chassadim. dat komt misschien omdat de ziel was, de zijn ziel was al uh, ja Hoog, dus de, hij leefde niet meer. Dus de ziel was al in de, in de, in, niet op aarde. Hoog. En daar heb je misschien niet nodig die Hasadim die, die... Die zoals het hier op de plaats waar hij was. En dan had je wel Hasadim nodig om te komen tot die... Om te komen tot die twee reizigers... Uh, waarbij hij... Chokmah zou hebben. Chokmah had je wel de letter Yud. maar ook had je dan nodig de, de letter Kaf, letters Kaf en Samak. Dan zou je ook Hassadim hebben. En daar heb je die twee. En dan hebben we dan chassad, chass, uh, De Chokmah die mede met de Hassadim. Het licht ga En nou dat is dan de bevatting voor wat. Uh, nodig was om te geven aan die twee twee reizigers op weg naar Hashem, naar Hashem. E, negen de regel, negen waalken zrihali yod e, tien bakeva Bimekoma mekoma bleef schenooi, punt. Weil kennen daarom, zeg die. Zij die letters samen, z'richalig jo dient te zijn permanent onophoudelijk bij mekoma, op haar plaats. Bleef schenooi, zonder verandering. Dus die twee letters euh, kon hij niet, kon zich niet verbinden met die met, de, met die tijdig, die hoge tijdig. We in Jan, we in Jan, hoe. En nu gaat hij ons uitleggen. Let op. En altijd letten op de principes. Altijd probeer de principes, als je principes zal aanleren, dan elke principe zal jou eh, duizenden, miljoenen Gevallen, gewone gevallen, zal uh, uh, helpen om die helder voor ogen te zien. Als je maar de principes wordt, want wij leren de geheime Torah. En de geheime Torah komt van de hogere regio, van de Atsiloed. En daarom, als je die principes van de Atsiloed, daar waar de wortels zijn, als, die, als je ze aanleert. Die zijn algemene principes. Die kan je dan toepassen. Om legio van, van eh, gevallen. En kan je dan verbanden leggen. En, en zal je niet verdwalen Onder alle woorden. Op welke manier. Wat je ook leert in de Kabbalah. Let op. Tien. Wat die zegt ons. Tien. Na de punt. Wij in Die elf. Die Kwouot hen, vrakane shamot, my kablot tvaliv baed alihatan, Mimadriga le madrega. Dat is bijzonder belangrijk. En dat soort treffende dingen, treffende principes, als je die steeds op een of andere manier markeert, markeert of zo, zal je die kan je opschrijven voor jezelf. Waarin En het gaat erom. El. Kiamatig God, kawoot hem, want de traptreden zijn vast, vaste gegeven iets. Iets, ze zijn permanent. Let op. De traptreden zijn altijd kawoot. Zeg je dat vast staan, vast voor altijd. Verraak en en alleen de zielen, mekabloot shinoyim, ontvangen veranderingen, het in de tijd, 12. gaat dan van hun gaan, mi madrega madriga, van één traptreden naar de andere traptreden. Maar de traptreden staan vast, duidelijk, dat is ook geweldig wat we leren, dan weten we dat het niet een willekeur is dan weten we dat wij altijd elkaar kunnen treffen op, die, op, op een bepaalde traptreden. Dat de kabbalisten spreken altijd van de traptreden, dan kunnen ze zeggen, nou, die in die traptreden, dan ze dan bevatten een bepaalde traptreden, dan ontmoeten ze elkaar op die traptreden. Het is altijd hetzelfde, het is alleen, de ene heeft die ziel, de andere heeft de andere, andere kleur van de ziel, et cetera. Maar we zijn altijd vaste traptreden van de boom des levens. Uh, maar alleen de ziel, omdat de ziel steeds aan het veranderen is, steeds van laag naar hoog, dan alleen verandering plint plaats in de zielen en niet op de uh, geestelijke ladder. Twaalf. Oelefie Haag, Loratsu hamochin shele ne shama. Leit im hayude veertien. Shei komata chokma. Leit kasher, ne rav, vijftien, amenuna saba. Ba et yedat ta, la rav, la Elazar elasar, la rabi, En dat is geweldig, wat die nu vertelt dan geeft dat heeft een ontcijfering van alles wat wij gezwoegd hadden hier tot nu toe. Kijk nou wat hij ons vertelt. Dus nog een keer. De traptreden zijn vast. Duidelijk. Die altijd ingeankerd zijn vanaf de schepping van de wereld en tot het einde. Van nou, waar hier tot het einde. Tot geen, geen einde. Maar alleen de zielen zijn aan het veranderen. Let op nu hoe hij ons vertelt wat over de oorlog, et cetera. Wij eh, eh, twaalf na de punt. Olufichach, en daarom dertien lorat zu ha mochen schellen de let Top. daarom, de mochen van de neshama, dat zijn de twee letters van die kaf, kaf en samig. En daarom wenste zij niet, de mochen van de neshama, Leit haber im om zich te verbinden met de letter jude. Shehi welke letter jude? 14, dat is het niveau van de Chokma. Leid u kasher, let op. En om zich te verbinden met de ziel van de rava menuna saba, 15. Wanneer? Wanneer was dat? Baet, let op, Baet Jeridata, in de tijd van het afdalen van de ziel van de Rabbi Menunasaba, met het doel om te helpen aan Rabbi Elazar en Rabbi Abba. Heelijk. dus de traptreden staan vast. De, of, oftewel, de letter Kaf staat altijd op haar eigen plaats. Dus de malgoed van, he, ja, malgoed, ze kan niet uh, ver, zich verplaatsen, omdat anders zal de keten, de keten, ja, de keting, de keting, de, verbi de verbinding tussen de traptreden zal verbroken worden, dan kan ze, kan ze niet, en ten aanzien ten van de van de traptreden die staan vast. Dus daarom konden ze niet uh, ver, zich verbinden met de variabele toestand, ja, met de variabele toestand van de ziel van Rav, die moest nu afdalen om uh, um te helpen die twee reizigers. Duidelijk, iets wat permanent is, en dan komt iets wat aan tijd gebonden is, en zegt nu, wat jij wat permanent is, ga met mij mee. En die zegt, nee, eigenlijk die gaat niet, die zegt, nee, dankjewel, niet, uh, maar ik kan niet, ik kan niet afstappen, ik kan niet. En ook dezelfde betreft wat betreft de letter Samig. Ook de letter Samig staat, Paul vast uh, daar uh, op haar eigen plaats, om te helpen die zoon, anders de zoon, in de, in de kleine toestand, in de katnoot, zullen afvallen in de bia en afvallen in de bia voor betekent ne, net zo so afvallen in, in het in moras. Dat betekent daar zijn klipot, etc. Dus dat kan ook niet, dat kan je ook niet doen, want die staan vast, vast op hun plaats. Terwijl de ziel van Rava Asaba is nu uh, op dit moment afdalende is niet niet. Voor zichzelf, maar om te helpen die andere twee. En toch daarom die twee willen niet, willen niet meedoen. Eigenlijk een beetje zo 16. Maar als we die principes goed, goed onder ogen krijgen, dan helpt het ons. Zestien. richim. Lebenjan. Wam Vamshahat, mochim. Eliseevintien ha seder michadash. Rechel be Ibu, ad komat chaye. Zestien. Dus die zielen moesten geholpen worden, de rabbi, de zielen van rabbi Lazar en rabbi. Maar waarmee geholpen worden? Ze hadden mochende ne shamat. Eigenlijk, herinner nog. Zeg, zij stegen op naar de, zij waren van het niveau van Yirsut, maar Yirsut is alleen het niveau van Neshama, en maar zij moesten nu uh, uh, het licht Gaia ontvangen, dus opstegen naar de Abouima en licht Gaia ontvangen, dat was de reden van de komst van deze ziel, van de hogere ziel die hajoeds regim, want zij hadden het nodig, die twee uh, reizigers, Lebinjan, voor uh, het gebouw, dus de, het gebouw betekent, van schachat mochen, en het aantrekken van de mochen, als aseder Michadas op de, in de volgorde, opnieuw. In de nieuwe, op de, in dezelfde volgorde zoals het normaal is, maar opnieuw. Dus als je het komt naar een hogere traptreden, altijd begin je daar opnieuw. De hele orde van de opsteking begin je weer opnieuw. Hoe? Hegeel, 17, bij be eeuwboer, beginnend met de eeuwboer. Eerst begin je als embryo, net zoals een kind in onze wereld begint zijn weg hier waarmee, met de embryo. Zo so is het kom van het geestelijke. In het geestelijke moeten we ook ons geven aan de hogere, uh, verbinden ons met de hogere. Duidelijk, altijd, we hebben gezegd, eerst verbinden jezelf met de hogere, dan word je niets. Alleen maar, wat mama eet, eet jij. Dat is dat, zich verbinden met de hogere. En dat is het begin van de elke nieuwe traptreden. En dat is, dat is wat hij ook zegt. Dat, want zij moesten nieuw licht Gogma ontvangen, mogen van de Gogma. En dat moesten, moeten ze ook weer opnieuw beginnen de, deze traptreden te ontvangen. Beginnend bij ibur, beginnend met de ibur. We goelen 8,8 gaaien tot het niveau van de gaaien. Dus moesten ze weer opnieuw dat doen, uh, uh, totdat zij het, het, het licht gaaien ontvangen. 18. We shomer, Baot. Pe zain. Yud. Ata. Legabai. Yehida. Vekule. Nechid. Klomar. Šebaa elay, Bli amohin. De chabad. 20, Gagat, Di Abbewa, Anikraim, Kraim, samen, punt. Probeer die verbonden verbon verban te, te zien. Kijk, met wat de Zoger zegt en die wat wij leren ook in de kabbalistische uitleg. Het is hetzelfde, alleen, alleen de taal, die het weergeven, de Zoger spreekt in zo'n bedekte taal. 18. En daar zit natuurlijk grote toegevoegde waarde, oneindigheid in die bedekking van de zoon. Maar we hebben toch wel ontcijfering nodig. We zeggen maar, en dat is wat hij zegt in de Oud Pezen, Maar we hebben net gehad de laatste, wat wij nu leren P zijn, de laatste oot. Daar zegt hij Jude, de letter Jude. Die Ravam en Onasaba, de ziel, de Ravam na Saba zegt. Jude, of die ijzeldrijver. Jude ate le De letter Jude kwam bij mij alleen. Dus alleen de letter Jude als enige kwam bij mij, bij mij. Wat betekent dat die alleen maar als enige, alleen de letter Jude kwam? En die anderen kwamen niet, dus kaf samen kwamen niet erbij. 19. We gole. Enzovoort. En nu weten we wat het is. Klomaar dat wil zeggen. <speaking in> Sheba'a, <Hebrew> Elai, Bli, Dat die letter Jude. Wat is de letter Yud? Dat is chokma yeah? Het Mochin van de Chogma. En alleen de letter Jude kwam. Alleen de Chogma kwam bij hem. Zonder begeleiding, zonder die. Twee anderen, zonder kaf en samig. Wat betekent dat? Shaba'a elai, dat zei die letter Jude of de welke de kwam bij mij, bli ha mochin zonder mochin van Chabad Hagad de Abou zonder de mochin van die zes vierot van de katnut van de Abou die elke heeft tien, zestig, die heeten samach. Want zes vierot mal Chabad Chagat, als je dat elke heeft tien, dan heb je dan. 60, en 60 is de gematria van de letter samach, ja of niet? Dus dan, daarom zeg hij dat, dat die letter Yud kwam bij mij, zegt hij, dus alleen maar Chogma kwam bij mij, zonder het licht, zonder het licht van de neshama, ja, van de licht neshama, is het licht van de gar, van de bina, van de, alleen in de katnut, Chabad Chagat van de Abou dus zonder de licht, zonder het licht не шама 21 винода отвервал zonder gesedim винода 21 и это известно ше хокомад хохма эйна ехолале йтлабеш блий комата хасадим аним шах аним шехе мига het is bekend, dat het niveau van de gochma, oftewel het licht ga Een naaiecholaleit labesh kan zich niet inbedden bij de lacheren, dus bij de zon. 22. Blie komat chassadim, zonder het niveau van de chassadim. Anim neemt het met welke niveau van de chassadim wordt aangetrokken van de samig, van de Yima in de katnoot. Kanaal zoals boven gezegd werd. Ja, daarom zegt hij ook in de zoger dat uh, zij kwam, de Jood kwam alleen, zonder Chassadim. We al 23. Kan. Kivan, Sha'ajude. Ba'a. a Bli komat. Hassadim 24 al ken nashik li ve u bacha imi vamar 25 li bri ma abit lach We sheo that is what is over sicht, 23 kiwan shahayud baha, under -um the yud, the letter yud, chokhmah kwam jechida, kwam als de enige, kwam. Blie komaad chassadim, zonder het niveau van de chassadim, dus zonder die twee letters sameg en kaf en sameg. 24. Alken daarom nashikli daarom kuste die mij, die juut kuste hem, we gafiv li. En omhelste mij. Uwe En huilde met mij. Uwe Marli. En zei tegen mij. 25, Brie. Ma a'abit lag. Wat zal, ik aan je, za wat zal ik je doen? Voor je doen? Punt. Klomar. Wat betekent dat? She nashik. 26. Lo. We lo. ki le hit la besh bli chasadim. 27. Walken bachta imo, vamra bri maa bit lach. 28. Rei en li shumtach bullale hit la bach. Kijk wat je zegt ons. Dus wat betekent dat die, al, die, al die handelingen die, die de Jood doet met die, met die ziel van Rabba Menonassaba, die komt bij hem, de gochma komt bij hem. Klomar, dat, dat wil zeggen, de nasiklo, die gochma die, die, die kwam bij hem, die kuste hem. 26. We gafi lo en omhelste hem. Wat betekent dit? kuste hem, omhelste hem. Kiraatstavan, die gochma, die jude, wenste het labesh, Wenste zich in te bedden in hem zonder chassadim. Zij kwam als enkeling bij hem, ja, zonder die chassadim. En chassadim waren er niet. Dus zij kuste hem en te hem, dat betekent dat zij wenste zich in te bedden in hem, dus eenheid te hebben met hem, in te bedden met hem, zonder chassadim, maar dat kan niet. He? Zonder chassadim is er, is er bij lagere is het onmogelijk om, en de ziel van de Rabbe menonassabe is nu afdalende naar de zielen van die eh, lagere zielen, daarom must they well new chasadim hebben. been. Yeah, Rav Menunasabah, on the next ja, place, is the van of Yikida. The seal of there have been chasadim not for nodig, The zeal is so high. But here in Bedellagher have been well nodig, chasadim. The And therefore will they in him in, omdat ze wilde, de Chochma wilde zich in hem inbedden zonder chassadim, maar dat kan niet. 27. Welke en bachtaimo en daarom heilde zij met hem. Daarom die Juden, de heilde zich, heilde met hem, samen met hem. Wamra en zeiden, Bri, mijn zoon. Maar, a, -a lag, wat kan ik voor je doen? Met, met, met, wat kan ik je doen met een, een beetje zo'n retorische vraag? Van, ik kan niets voor je doen. In de zin van, ik kan niets voor je doen. Wat kan ik voor je doen? Ik kan niets voor je doen. In, de zin, in die zin. 28. Harei, enli, shum tach, bula. Zie hier, uh, ik heb immers. Absoluut geen gereedschap, geen manier om Lehit, labe, lehit Labesh bagha, bagha, om in jou in te bedden, om mij in, in jou in te bedden. Ik kan in jou niet inbedden zonder die tagbulab betekent gereedschap of uh, manier om mij in jou in te bedden. 29 we zes om Ana is talek we ana it male mikama dertig. tevin we atvan temirin we 29. We zes om er. En dat is wat de Zogar zegt. Bij monden van die Jude, De letter Jude die bij hem kwam. Ana is talijk, ik uh, zal opstegen We ana it male, en ik zal mij vullen, mi kama tewin, met, met, uh, een aantal, met een reeks woorden, we at en, Letters. En geboor, verborgen letters. Is het kan, maar Het staat een get. Op je staat het? Ja, het laatste woord van. De ja, Mikama. De ja. Wat staat er bij jou? Een get, get. get. De eerste letter is Gut. Eh. Uh, van het laatste woord. De eerste is get? Hij, hey, hij. Hey. Gut? Ja. Nou. No. Dan is het niet weet niet wat... Nee, staat het ook in, de, in onze zorgers, staat het... Huh? Gekammer. Huh? Nee, nee, nee, kan niet. Maar, is dat in de boek? Staat het mem? Nee, uh, nee, het uh, staat en dan bed. Nee, geet... dat is een gochma. Gochma? Ja. Eh uh, Nee. Uh, nee. Uh, nee. Uh, nee. Kijk, in de tekst zelf, kijk, als we gaan, kijk, dan uh, ga naar de vorige, vorige pagina dan. En dan ga naar de tekst van de zoger zelf, de regel 9. En dan de derde woord voor het einde van de regel. Wat staat daar bij jou? Huh? huh? Nou, dan is het, moet het ook hier Mikama zijn. Dan is het. Misschien is het bij jou niet goed. Want dat is moet precies overeen komen en een, een, met elkaar. Dus die is misschien uh, slecht zichtbaar of zo. L laat me straks zien. Maar het is wel zo, zoals het hier staat. is goed. Ik. Dus, uh, wat zeg je dan? We zeggen zo, dat is wat de zoger zegt. Ana is talelijk. ik zal opsteigen. <coughs> Ana it maal en ik zal uh, mij vullen. Mikama tevin van met een uh, reeks woorden dertig, we van en letters, te mirin en verborgen letters, we hoele enzovoort. Dubbele punt. Dus zij biedt hem iets aan wat zij wel kan. Dat die kaf en Samen die, die blijven op hun eigen plaats. Want ten aanzien van de traptreden, van de vaste posities van die traptreden, kunnen ze zich niet verplaatsen. Ten aanzien van de, de, de tijdelijke, iets wat tijdelijk is, kunnen ze zich niet verplaatsen. Want de mens kan zichzelf wel verplaatsen, zie je? De ziel kan wel zichzelf verplaatsen. De ziel kan wel. Veranderingen ondergaan, maar die, de traptreden, die staan vast. Daarom zegt die Jood, zegt die, oké, okay, dan zal ik wel opstegen en zie, die komt met een alternatief. Klamar, dat was, uh, Al dertig. Alken. Ani, eiden dertig. het lehistalek achsaf. Wat a, tavo. Basot 32 a'ibur. Kedé ishe tivne me a'tsmcha bachol a'bchynot drieëndertach shel, i'bur jenika Mohin Mihadash, Vaz achzor 34, e'lecha ba mochyn schlemim Um mikul. Kijk wat, hoe, hoe, hoe, hoe dat, hoe dat zit. Wat ze hem nu vertelt. De Jud. De chogmar. Geen geweldig hoe het is. Alleen smakende. dat. is stap voor stap moeten wij leren. Dat. Dus wat ze vertelt hem. Klomaar, dubbele punt. Dertig. Dat wil zeggen. Al ken daarom. Ani, ik, 31, moet graag had, ik ben genoodzaakt. Le is het lekker nu, ik ben, ben genoodzaakt om nu op te steken. Dus jou te verlaten, zij zegt. Wat ata, en nu goed opletten wat, die zegt, wat zij zegt tegen hem, wat die juut zegt. Wa ta en jij, tavo basota te jibur, ga Kom, let op, kom in het, uh, in het toestand van Ibor, in het geheim van Ibor. Dus begin, begin het, hele, het hele traptreden opnieuw. Ja, opnieuw beginnen. Wie zegt, wie, wie weet van jullie ook waarom is dat zo? Als hij gaat nu van begin af aan zijn traptreden op, opbouwen, wat, wat gaat eerst aangetrokken worden? Bij Ibor, wat wordt aangetrokken bij Ibor? Ibor, nevers, erg goed. Want de klieketer, ja, bij de Ibor, betekent klie klieketer en het licht nevers. Verder, de volgende stap, is jenica. Ja, Dat voed, voeden, voeden met, met, met borst, betekent het kind is al geboren. Is, betekent de, de tweede trapter de tweede compartiment, betekent... Al gochma komt, ja of niet? En welke licht komt dan? Roeg. Oké? Okay. Chochma, uh, sorry, Nefesh en Roeg, welke licht ze, lichten zijn dat? Welke lichten, Nefesh en Roeg, welke lichten, welke soort licht is dat? Hm? Chesedier, ja of niet? En dan de volgende, hij moet zich dan verder opbouwen, door Mogen, dan gaat hij dan ook schama ontvangen. Ja of niet? Van het begin af aan. Die zegt, ik verlaat jou nu, en jij gaat beginnen vanaf het begin. Dus jouw traptreden nu op te bouwen vanaf het begin. Wat ga je dan doen? Eerst ga je Ibor doen. Bij Ibor ontvang je nevers. Ja of niet? Dan ga je dan uh, Jenika doen, dan is het als een kind geboren is. Dat betekent nog een klie. Dat betekent dat jij ontvangt dan het licht roeg. Ja of niet? En dan nog een hoog, mogen heette, dan ontvang je dan licht Neshama. Ja, dan heb jij al lichten shama. dan heb je alle lichten Chesedim, ge wat anders, anders zou jij dat moeten ontlenen bij, bij die twee letters die vaststaan aan de traptreden, die letters kaf en samach. Ja, ja of niet? Die kwamen niet opdagen, want die moeten op hun eigen plaats staan. Dus wat moet je doen nu? Jij gaat zelf nu van de Iboer. Het is geweldig geheim. Jij gaat nu weer jezelf opbouwen op de nieuwe traptreden. Vanaf begin af aan. Vanaf de Iboer, kan Mogen. Dan bouw je wat? Degene, die traptreden, die jij had, die waar ik had gevochten, ik, Jood, had gevochten met de kaf. En het is omdat zij wilden mij niet, zij wilden zich niet geven, zij wilden niet in jou inbedden, omdat zij permanent moeten staan op hun eigen plaats. Maar nu ga je zelf dat opbouwen, iedereen begrijpt het, vanaf begin af aan jouw traptreden, en dan als je, als je al, uh, al die traptreden opgebouwd hebt tot een met de Nishama dan kom ik bij jou, dan Jut zeg, dan kom ik bij jou, deilig. dan heb je chassadim al opgebouwd, tot en met neshamah, ja, je? en dan kan ik bij jou dan komen, dan heb je chassadim en kan ik in jou inbedden, dan kan ik, dan kan ik jou in jou inbedden, en dan heb je dan, dan heb je dan, um, met de chassadim, ten behoeve van die twee reizigers, want hij zelf Rav Menuna Saba, Saba, die had al, al jichida, hij had het niet nodig voor zichzelf, maar omwille van, let op, geweldig is het, omwille van die twee reizigers moest die, wil je dat aan hen geven, hoe moet je dat doen? Moet je zelf weer beginnen al die traptreden uh, opbouwen bij jezelf ten behoeve. dan kan je dan ook de gochma aantrekken, oorgaaien. En dan kan je dat geven aan die, die twee reizigers. Dat is het idee. Probeer goed dat uh, door te hebben. Het is niet moeilijk. Alleen probeer het thuis, als je nu niet helemaal... Uh, maar dan zie je dat. Klom maar, nog een keer. Nog een keer, dertig. Klom maar, dat wil zeggen. Al ken daarom. Dus ik kan, in jou niet, in, ik kan mij niet in jou inbedden. In Daarom al ken, en die een derde, mucho hard, lijstelijk achsaf. Daarom ben ik genoodzaakt om nu jou te verlaten, eigenlijk Eich, uit khan van jou. Wat Maria, let op, tavo basota, jebo, kom in uh, in het in het aspect Ibor. Maak je van jezelf Ibor. Kidei, shetivne miats let op. Opdat jij uit jezelf zal, zal opbouwen. Bahhol abhinot. Opdat jij jezelf uit jezelf zal het gaan opbouwen. In, in alle aspecten. 33. Let op. Shell ibor, jenika, mochen, mechadash. Van ibor, jenika en mochin opnieuw. Dus opnieuw moet je jezelf nu opbouwen. In ibor dan krijg je nefesh. Van jenika krijg je dan roch. En mochin krijg je dan nishama. Dan heb je alles wat je nodig hebt. Die mochin de nishama krijg je dan. We aas zoor, en dan is, het plaats voor, dan is het wel plaats voor, om, voor mij om te komen en om mij in te bedden in jou. We aas zoor, en leggen, en dan zal ik bij jou terugkeren, 34. Bamogen schlemim, met de volmaakte mogen. Om leim mikol en vol van alles. Zie dat? Niet iets komt van boven dat men zit te wachten en te hopen. Eerst moet je jezelf opbouwen nu, van die drie stap voor stap opbouwen, tot de, de neshama. Begrijpt u dat? Iedereen begrijpt het? En dan komt het de volgende drie. Dan heb je dan drie kilim, drie compartimenten heb je, met drie lichten. En dan is de tijd voor de vierde klieg. En de vierde kli met het licht. Met het licht eh, mogen de gaai. Ja? Dan kan je licht mogen de gaaien ontvangen. En dat betekent dat volmaakte mogen omleem ikol en vol van alles. Punt. Ja.